Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Tandartsvergoeding voor kinderen in gevaar. Fractievoorzitters bezoeken missie in Afghanistan... en begrip voor hoofddoekjesuitspraken van de koningin.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 Het gebruik van maximumvergoedingen lijkt in strijd met de wet. Minister Schipper zegt dat het experiment met vrije tandartstarieven snel afgelopen is... als ouders moeten gaan bijbetalen voor de tandartszorg voor hun kinderen. Fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hebben een bezoek gebracht aan de trainingsmissie in Afghanistan. Ze gingen naar Mazar-e-Sharif, Kunduz en Kabul... Delegatieleider Van Beek zei dat de Kamerleden veel respect hebben... voor het werk dat de Nederlanders samen met hun internationale partners doen. Het bezoek begon maandag en vanavond komen de Kamerleden terug in Nederland. PVV-leider Wilders is om veiligheidsredenen niet mee geweest. De Amerikaanse minister van Defensie belooft dat de mariniers... die op de lichamen van drie gedode Taliban-strijders hebben geplast... worden gestraft. Minister Panetta noemt hun gedrag uiterst betreurenswaardig.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 De PvdA noemt de uitspraak van koningin Beatrix over de hoofddoek politiek gevoelig. Tijdens haar staatsbezoek aan Omaan noemde de koningin het onzin... dat een hoofddoek in die regio symbool is voor onderdrukking van vrouwen. Volgens pvda kamerlid Recours is het in sommige gevallen geen onzin... dat een hoofddoek symbool is voor de onderdrukking van vrouwen. Regeringspartij CDA is het eens met de koningin. Kamerlid Smilde heeft zich helemaal niet aan de uitspraken gestoord. De VVD wil niet reageren en de PVV heeft er ook nog niets over gezegd. Nederlanders die in Duitsland wonen en frauderen met een uitkering kunnen voortaan makkelijker worden opgespoord.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 De club moet extra stewards oproepen om meer mensen kwijt te kunnen... en dat lukte niet omdat de wedstrijd overdag wordt gespeeld... en veel posten dan moeten werken. De bekerwedstrijd moet worden overgespeeld... omdat een Ajax-fan AZ-keeper Esteban had belaagd. Bij het duel in de arena zijn alleen kinderen en hun begeleiders welkom. Hockeyers Steun de nooier en Take Takema zijn gepasseerd voor het Nederlandse team. Bondscoach Pauw van As wil ruimte creëren om andere spelers te laten groeien...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 ABB verkeersinformatie met in totaal 70 kilometer file... is het minder druk dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn weinig opvallende files bij. De langste file staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor zoetewouden 6 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Knoppen Lunetten, 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. De A27, Gorkum richting Breda, is een ongeluk gebeurd. Bij Knoppen Sint-Anderbos, daar staat 3 kilometer file...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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. 7 over 5 goedemiddag. Zo direct de Nederlandse fotograaf die nog altijd in Syrië is, maar een dag nadat hij nood een aanslag overleefde. Eerst dat filmpje van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Daarop is te zien hoe ze over de lichamen van de omgekomen taliban-strijders plassen. Dat is het geluid daarbij. Jacqueline Ekman, onze correspondent in Washington. Jacqueline, kan jij de beelden die hierbij te zien zijn beschrijven? Ja, het is een filmpje van uh, nog geen 40 seconden. Je ziet uh, op de grond drie lijken liggen. Vier soldaten die daar uh, omheen staan en uh, op deze lijken staan te urineren. Twee hebben hun helm nog op en één uh, soldaat zie je nog losjes... in de andere hand een geweer vasthouden. En ja, je hoorde net al de spottende opmerkingen die erbij gemaakt worden. Uh, have a great day, baby. Fijne dag, schat. En een ander hoor je nog zeggen, golden like a shower. Het is niet uh, duidelijk waar dit uh, filmpje uh, gemaakt is. Uh, vermoed wordt dat het in Afghanistan is opgenomen. Er valt in ieder geval weinig te ontkennen als je kijkt naar die beelden. Ook de symbionts op nws.nl. Hoe heeft de Amerikaanse regering vandaag gereageerd op deze plassende mariniers? Ja, gisteren is het filmpje op uh, internet op YouTube verschenen. En vandaag zijn de echte reacties naar buiten gekomen. Uh, de leiding van de mariniers wil uh, vooralsnog de echtheid onderzoeken van het filmpje. Maar de minister van Defensie, Lian Panetta... is uh, vanochtend al met een hele felle... Reactie naar buiten gekomen. En dat erop wijst dat het Pentagon in ieder geval wel gelooft dat het echt is. Uh, Panetta noemt de handeling uiterst betreurenswaardig en heeft onmiddellijk een onderzoek ingelast en wil dat de verantwoordelijke mariniers uh, onmiddellijk gestraft worden. En wordt het groot opgepakt in, in Amerika? Ja, vanochtend was het nog geen voorpagina nieuws, maar eh, dat begint nu wel te komen. Vooral nu het ministerie van Defensie met de verklaring naar buiten gekomen is. Um, uh, de, Afghaanse minister, uh, de Afghaanse president Karzai heeft ook al om een onderzoek van dit filmpje gevraagd. Hij wil dat de zo zwaar mogelijk gestraft worden. De Taliban heeft gereageerd, noemt het barbaars. Dus uh, ik denk dat het nu al um, de reacties uh, binnen beginnen te komen. Het verhaal is nog niet afgelopen. Jacqueline Ekman hoort u vanuit Washington. Hij overleefde gisteren ten nauwernood een aanslag in de Syrische stad Homs. De Nederlandse fotograaf Steven Wassenaar. Bij diezelfde aanslag raakten tientallen mensen gewond... en kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een Franse journalist. We hebben Steven Wassenaar aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Hoe voelt u zich in na nou, en het verlies van een uh, naaste collega... en de wetenschap dat u het zelf overleefd hebt? Uh, nou, ik, uh, het gaat uh, redelijk uh, dat goed. Uh, goed mee. Ik ben natuurlijk uh, ja hartstikke uh, verdrietig gelaten uh, over uh, de dood van van uh, ja, Die vier kinderen, vier kinderen dus, uh, Ja, dat is eigenlijk voornamelijk waar ik uh, waar ik aan denk. En het de tweede waar ik aan denk is gewoon uh, ja de journalistieke feiten. Wat is er precies gebeurd? Uh, wie heeft precies wat gedaan? En hoe uh, past dat in het grote plaatje van wat er nu op de Syrië aan het gebeuren is? Want u was op reis door uh, de stad onder begeleiding, onder bewaking van de Syrische overheid en moest een gebouw invluchten waar vervolgens mortiergenaten binnenkwamen. Dat zijn de feiten. Hebt u enigszins het idee wat daar aan de hand is? Of jullie inderdaad een doelwit waren, zoals wordt gesuggereerd? Nou ja, dat zijn allemaal hypotheses. Je kunt, uh, je kunt uh, verschillende scenario's kun je opstellen. En, uh, met verschillende uh, ja, mogelijkheden: van dat uh, van, uh, kan allemaal puur toeval zijn of in het toeval. En op dit moment uh, ja, heb ik geen feiten die, uh, die bewijzen dat het een of het ander was. Maar wat wel een feit is, dat uh, ja. Ja, de Syrische overheid uh, op dat moment in de stad Holmes uh, over ons raakte. Met alles wat maar leger en veiligheidsinstrument is, en dat die bewaking is mislukt. Dat is een feit. En welk idee hebt u erbij? Want hebt u er ook over gesproken met andere journalisten die erbij waren? Ja, alle journalisten zijn het daarover eens. Dat, uh, ja, of het bewijst dat uh, het Syrische leger in één keer niet meer weet wat, uh, wat het moet doen als, uh, om mensen te beveiligen. Of dat er iets anders aan de hand is. Het feit dat u die vraag stelt, die wilt u zelf nog niet beantwoorden nu u zelf nog in Syrië aanwezig bent? Ja, misschien ook niet als ik in Parijs uh, aanwezig ben, maar daar woon ik en word ook als Syrische opposant uh, aangevallen. U bent bevrijst voor uw veiligheid? Uh, nou, ik, ik ben er niet echt bang voor, maar ik, uh, goed, ik moet, uh, nou, ik moet oppassen wat ik zeg, denk ik, ja. ja. Want waar bent u op dit moment? Ik zit nu in de Franse ambassade. Uh, de Nederlandse ambassadeur heeft me daarnet uh, heen gebracht... Uh, dus we zitten, uh, we zitten nu op een goede plek. Uh, met, uh, ik zit hier met Franse journalisten dus en de dus Egyptische En de Belgische radioproeg en TV-proeg, uh, die, die gaan met een ander vliegtuig uh, terug. En wij worden om vijf uur vanmiddag, dus over één uur worden wij naar het vliegveld gebracht. De opluchting is nabij in dat opzicht? Ja, absoluut ja. ja dat is echt de opluchting zijn als in het vliegtuig, vliegtuig zitten. Ja. Steven, Wassenaar, Nu nog in Damascus. Een goede reis en hartelijk dank voor je verhaal. Straks, hackers nemen het verkeerde bedrijf onder vuur. Tweede Gersen bij de ANWB, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Nou, het is een stuk minder druk, Tim, op de wegen. Er staat de 75 kilometer file. Dat is minder dan de helft van wat er normaal staat. Wat opvalt, is de file in het noorden van het land op de A7, Groningen richting Duitse grens. Voor Stappenmeer staat 2 kilometer. Er ligt een lading modder op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27, Gorkum richting Breda, is een ongeluk gebeurd bij knopend Sint-Annebos. Er staat 3 kilometer file. De verbindingsweg is daar dicht, want de vangrails is over een stuk van 60 meter beschadigd. Het verkeer kan er alleen over de vluchtstrook dicht langs. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De huizenverkoop in Nederland is vorig jaar met 7% teruggelopen... en de gemiddelde prijs is gezakt met 4%. Wat geeft dat voor stemming bij de nieuwjaarsreceptie voor de makelaars? Joris van de Kerkhof is daar. In ieder geval bij de receptie van de NVM-regio Rotterdam. Joris, nou vertel het. Drink je er minder ja. champagne om. Uh, meer. Er zijn in ieder geval minder mensen. Uh, wijn en cola en uh, spaar. Uh, geen champagne. Uh, volgens mij, er is geen champagne, toch? Er is geen champagne. Nee, Rotterdammers zijn nuchter en die houden het bij een relatie wijn en bier. Ja, dan blijf je altijd nuchter ja. bij, bij wijn mm -hmm. en bier. Maar dan zijn er uh, normaal op dit tijdstip het begint officieel om vijf uur... de nieuwjaarsreceptie, of een uurtje is de toespraak van de voorzitter... Uh, zijn er wat meer. Misschien... De mensen die er niet zijn, maar die zouden dan even moeten bellen... Eh, dat die dan kunnen vertellen eh, dat het niet goed met ze gaat. Maar de mensen die er hier nu zijn, eh, zien er vrolijk uit. Eh, goed ja, Hebben pakken, ze nog iets eh, verkocht haddas. vandaag? Hebt u nog iets verkocht vandaag? Ik heb vandaag niks verkocht. Wel in onderhandeling. Wel mensen die uh, zeer geïnteresseerd uh, huizen bekeken hebben. En misschien wel uh, willen gaan onderhandelen. Maar daar is het, uh, het wachten nog even op. Het bot slaat helemaal nergens op. Hè? Wat zegt u? Het bot sloeg helemaal nergens op. Het bot wat mijn collega ontvangen heeft van een collega makelaar... dat, was, uh, dat had niet echt uh, de hoogte waarmee wij met een vrolijk gevoel... naar de verkoper kunnen stappen. U was net aan het vertellen uh, buiten de uitzending om over... ja, u doet het werk wat langer um, en hebt je, uh, begin jaren tachtig uh, ook meegemaakt... toen het, uh, to, toen het helemaal misging. Uh, dat maakt uw kijk op het geheel genuanceerder, begrijp ik. Ja, als je de, de, de gloriejaren eind jaren 70 hebt meegemaakt, 78, 79 en vervolgens de enorme dip met prijsdalingen van 30, 40, 50 procent begin jaren 80. Met rentepercentages rond de 10, 11, zelfs 12 procent. Ja, als je die tijd hebt doorgemaakt, dan is dit de huidige tijd ook niet plezierig, maar dan ben je wel een klein beetje ja, gevormd. Terwijl jonge makelaars, makelaars die 4, 5, 6 jaar in het vak zitten... En die dachten van dit is een vak waar we echt geld mee gaan maken. Die hebben ook geld gemaakt. En die zaten nee, maar niet op, voldoende. Die hebben waarschijnlijk uh, net wat, weinig, dat wat minder vlees op de botten kunnen kweken om de komende moeilijke tijden wat uh, door te komen. Alhoewel makelaars wel elastisch zijn en wel, wel snel kunnen schakelen... ten aanzien van uh, kosten besparen en misschien wat minder luxe en dan toch mijn hoofd boven water houden. Minder luxe? Ja, wat minder luxe. Misschien uh, niet om elk jaar een andere auto... maar misschien om de drie jaar is een andere auto. Of een, ja, kleinere sorry, auto. een kleinere auto. Vertrouwt u die mensen van de MVM nou wel? U bent jarenlang voorzitter geweest hier... maar het zijn van die mensen die zo elastisch kunnen schakelen... ook met cijfers en zo. Uh, ik denk dat uh, de cijfers voor zich spreken. Dus daar valt weinig mee uh, te te marchanderen. Precies. En ik vertrouw mijn collega's, want het zijn vakvrouwen en vakmannen... die elke dag bezig zijn om hun opdrachtgevers... zo goed mogelijk te begeleiden in het moeizame proces aan- en verkopen. Ja, dat doet u toch knap hoe hij dat zo'n flauwe... zeikere gevraagd omdraait tot iets positief. En we gaan zo eens verder praten met al die mensen die hier zijn. Als het wat drukker wordt, er zijn er misschien ook nog andere verhalen. Tot zover dan. Joris van de Kerkhof. ze kennen hem ook inmiddels, kennelijk. Ruim zes maanden voor de Olympische Spelen... heeft de bondscoach van de hockeymannen een ingrijpend besluit genomen. Teun de Nooier en Take Takema, samen goed voor bijna 700 Interlands... maken niet langer deel uit van zijn selectie. De man die de beslissing nam, gaf tijdens een persconferentie tekst en uitleg. Bondscoach Paul van As. Nou, de exacte reden is dat ik, uh, um, ik heb geprobeerd hun uh, um, bij het team te houden... als, als platform 3-spelers, als spelers die de kleur van de medaille bepalen... als spelers die op de juiste momenten opstaan... die ook de, ook de ruimte krijgen om op het juiste moment op te staan. Um, uh, we zijn vooruit gegaan uh, de, la, de, de laatste drie uh, uh, toernooien. Alleen ik vind wel dat we vooruit zijn gegaan door de groei van de jongere groep... platform 1 en platform 2. En ik vind eigenlijk dat op de uh, uh, momenten dat het moet gebeuren... Dat, uh, nou, dat er toch wel punten van kritiek zijn op, op, de, op de rol die we, ze hun, die we hun toebedichten. En dan is bij mijn conclusie, dan wil ik liever ruimte maken voor platform 2 en platform 1, voor de jongere spelers. Um, en ik acht de kans heel groot dat we stappen gaan maken zonder uh, deze twee iconen. Uh, en dat we wat dat betreft als, als team heel erg sterk gaan worden. En inderdaad uh, een medaille kunnen halen. En hopelijk een medaille wiens kleur ook bij ons past. En op dit moment weet ik dat natuurlijk nog niet. Uh, uh, maar dat, uh, die kans is, is, is zeer groot aanwezig. Anders zou ik de beslissing niet nemen. Ik heb wel de opmerking gemaakt. En dat weten beide heren ook. Ik heb wel de opmerking gemaakt. Stel dat ik helemaal mis zit. Stel dat het team zegt van nou: het uh, team, wij spreken in opstand, komt, want we willen Teun terug. of we willen taken terug, of we willen ze allebei terug. Ben ik natuurlijk altijd vrij om één van de twee of allebei nog te vragen. Ze hebben me beide aangegeven, mocht ik weer een beroep op ze doen. want ik zou ze natuurlijk toch wel kunnen herselecteren, uh, whenever. Uh, dan, dat, ze, dat ze niet daar vijandig tegenover staan. en dat ze gewoon echt nog steeds met hun hart verbonden zijn aan Nederlands hockey. en dat ze daar graag deelgenoot van uitmaken. Veel spelers geven aan dat ze met name van Teun en Nooyen nog heel veel hadden kunnen leren. Overweeg je om de Nooie bijvoorbeeld wel mee te nemen in een andere rol naar de Spelen? Waar hij ook mentaal een, ja, een aparte rol zou kunnen vervullen voor de jongens? Uh, nee, dat zou ik niet doen. Want daarvoor is hij te veel speler. Uh, is hij nu ook te veel speler. Nu nog, maar over zeven maanden misschien niet meer? Uh, zeven maanden is. Dat zou misschien kunnen. Nou, laten we de tijd dan maar zijn werk laten doen, ook in deze. Uh, maar zoals ik er nu in sta, denk ik dat dat op die manier niet zal gaan gebeuren. Dat was hockeybondscoach Paul van As. Angelo Terwiel sprak met hem. Nu hebben we contact met onze hockeyverslaggever Gerard de Groot. Goedemiddag, Gerard. Hallo. Van As zet de deur nog op een klein keertje... Hè, voor beide iconen, zoals hij ze zelf uh, noemt. Zie, zie je het gebeuren dat hij ze nog terugroept de komende zes maanden? Nou ja... Je weet het bij Paul van As nooit. Uh, drie maanden geleden was uh, Teun de Nooier en was Taken takema een van de, van de grote steunpilaren om goud te halen. Platform 3, dat was zijn uh, ingewikkelde theorie. Ja. En, drie, en drie maanden later kunnen ze vertrekken... omdat hij omdat denkt dat andere spelers grotere stappen maken. Het is het een, een, laatste anderhalf jaar al een, een warg selectiebeleid geweest. En uh, dit is eigenlijk een, een dieptepunt erin. Ja, want in december zijn Van As nog in de Volkskrant. Dat hebben we even opgezocht. De vanmiddag. We gaan op de Spelen nog van hem genieten. En dat is Teun Nooier. Teun verdient diep respect. Hij staat niet ter discussie. De Spelen worden in principe zijn laatste kunstje. Gouden plak en wegwezen, dat is de inzet. Nu, ruim een maand later, dan vraag je je af... wat is er in die tussentijd gebeurd dan? Ja, kan het niet, hè, als je dat allemaal uh, voorleest. Nou, ik, ik, ik denk dat er gebeurd is, en wat er gebeurd is, is dat de, de successen en de manier waarop Nederland speelde in Auckland, in uh, Nieuw-Zeeland, bij de Champions Trophy, gewoon zeer teleurstellend was dat daar niet gebeurde wat er moest gebeuren, en dat uh, Van As in plaats van uh, wat ik toen wel had toegegeven en gezegd, ik ga ook naar, naar mezelf kijken, naar het begeleidingsteam kijken, wij gaan in de spiegel kijken wat wij dan eventueel fout gedaan hebben, gaat u nu een of andere kunstgreep uithalen, om te zeggen en te denken van, nou, we zullen wel wat beter worden. Ja, ik, ik, ik geloof er niet in. Ik vind ook ten aanzien van Teun de Nooyer vind ik het eigenlijk uh, beneden pijl dat je dat op deze manier doet, terwijl je dus uh, hem eerst uh, zegt van je bent geen aanvoerder meer. Dat is een paar maanden of twee, drie geleden gebeurd. En dat werd en toen andere... Takema, hè? Ja, toen werd Takema aanvoerder. En, en die twee mensen die staan nu aan de kant en kunnen hun Olympische Spelen van wel zeggen, hou met de goede. Ik bedoel, het kan heel goed zijn dat een bondscoach op een gegeven moment vindt dat je niet meer goed genoeg bent. Daar moet dan het resultaat uh, naar, naar wijzen. Maar geeft ze dan in ieder geval een, een afscheid wat ze verdienen... en kleed het op een andere manier in dan op een, uh, een donderdagmiddag uh, in uh, Amstelveen in een hotel. Want uh, jij volgt die ploeg al ontzettend lang, ook de ontwikkeling van die ploeg. Wat hij, wat hij ook zei is dat hij wil dat er wat meer nieuwe energie komt... en dat Takema en De Noyer dat tegenhouden. Herken je daar iets van... Nee, het is, het, het, ik herken er weinig van. Ik, ik herken wel Paul van As erin, die uh, twee jaar geleden bondscoach werd met een prachtig verhaal en een hele mooie theorie en prachtige interviews. Maar op een gegeven moment is dat verhaal uitgespeeld dat is uitgesproken. En het zou best eens kunnen dat die, uh, dat die geroutineerde spelers, zoals Takema en zoals De Nooijer, op een gegeven moment gezegd hebben tegen Paul van As, ja, nu hebben we het allemaal wel gehoord, laten we nu maar eens gaan hockeyen. Nou ja, dus dat ze tegen hem in opstand kwamen en dat dit dan hun lot is, bedoel je? Nou ja, dat is een complottheorie die, die misschien zou kunnen bestaan. Maar het is een, een heel verbazingwekkende uh, maatregel die hij heeft genomen. En, en verwacht en, jij uh, nog opstand onder de spelers? Nee, nee, nee, nee. Ik verwacht, uh, verwacht geen opstand te zitten bij de spelersgroep. Zit er een... Nu nog een paar mondige oudere spelers met wat routine die, wel eens, die, die misschien iets in de melk te brokkelen hebben in, in standpunten en dergelijke. Maar zo langzamerhand heeft hij een, een team staan wat hij naar zijn hand heeft gezet. En al die jongens die zijn er nu 22 overgebleven. Uh, en er staan nog een paar aan de zijlijn. Hij heeft uh, bijvoorbeeld zijn eigen zoon Sevi van As niet meegenomen voorlopig. Nou, die zullen er misschien ook nog bij komen, maar die groep wil allemaal dolgraag naar Londen. Goed, en voorlopig vooralsnog dus zonder Takema en Denooier. Het besluit is genomen door Paul van Aas. Gerard de Groot, dank voor jouw commentaar. Van het rumoerige hockeyveld naar het echte oorlogsveld in Birma. Nieuws daar en staakt het vuren. De Birmese overheid heeft een overeenkomst getekend met rebellen van de Karen. Dat is een bevolkingsgroep die al meer dan 60 jaar vecht voor meer autonomie. Bij die gevechten zijn de afgelopen decennia duizenden mensen om het leven gekomen. Journalist Minka Nijhuis komt vaak in Birma, is nu ook in dat land, in de oude hoofdstad Rangoon. Minka, hoe bijzonder is deze overeenkomst? Nou, het is zeker een historische bijeenkomst, want de Karen zijn eigenlijk al in oorlog met de centrale regering sinds de onafhankelijkheid van Burma in 1948. Vlak daarna namen ze de wapens op. En er zijn wel in de loop der jaren een aantal staakt het vuren geweest met subgroepen van de Karen, maar dat nu de hoogste leiders van de Karen een staak te vuren hebben getekend met de regering van Burma. Dat, dat is wel historisch te noemen. Het is wel zo dat het natuurlijk nog alleen maar een staak te vuren is. Dus het is een militaire overeenkomst die erop neerkomt... dat er kantoren in elkaars gebieden worden geopend... om de communicatie gaande te houden... En er is ook afgesproken dat er ongewapend door elkaars gebieden gereisd kan worden. En dat er binnen 45 dagen weer een nieuwe bijeenkomst zal komen. Maar goed, echt de heikele punt gaat natuurlijk om, om politieke eisen van de Karen. En die gaan om gelijke rechten binnen een federale staat. En dat is een lange weg te gaan nog natuurlijk. Want als het ook onder meer gaat over het mogelijk maken van het reizen door elkaars gebieden. De Karen houdt zich op in het oosten van Beermar, schets, schets de situatie dan daar eens van de afgelopen decennia? Ja, ik ben daar de afgelopen decennia zelf ook veel geweest. En dat is echt een heel ander soort Burma... wat je eigenlijk vergeet als je het Burma in de steden kent. Uh, dat is een junglegebied waar al decennia oorlog is... waar heel veel ontheemden zijn, veel Karen zijn gevlucht naar Thailand... zitten daar in vluchtelingenkampen. Het is ook een heel agrarisch en heel simpel bestaan... ver van het verstedelijk een deel van de rest van het land... En ja, mensen leven daar al generaties lang met oorlog. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat ik kinderen tegenkwam... die namen hadden als uh, Running Shell. En dan vroeg ik waarom ze zo genoemd waren. En dat was dan omdat ze tijdens een offensief geboren waren. Dus er zijn, is gewoon een heel erg groot deel van de bevolking... wat niet anders gekend heeft dan, uh, dan oorlog. Uh, op de vlucht zijn, uh, land moeten verlaten, verjaagd worden... vluchtelingen bestaan hebben in Thailand... af en toe weer terug kunnen naar hun thuisgronden... En dan toch weer in de oorlog belanden. Nou is dat staart het vuren afgesloten met de nieuwe Birmeise burgerregering... die sinds november van uh, uh, het afgelopen jaar aan het bewind is. Gesteund wordt door het militaire regime. Is dit wel een teken van verdere democratisering van het bewind in Birma? Er zijn zeker veranderingen gaande onder de nieuwe regering. De nieuwe regering doet... Concessies. Er zijn hier ook in, het, uh, in de steden bijvoorbeeld uh, duidelijk meer vrijheden. Maar de vraag is natuurlijk uh, waarom dat wordt toegestaan en waarom die hervormingen plaatsvinden. En die hebben er dan toch voor een belangrijk deel ook mee te maken dat de huidige regering heel erg graag westerse betrekkingen en westerse gelden wil... Een van de belangrijkste eisen van westerse landen om de sancties die nog gebeuren zijn ingesteld op te heffen... is dat er ook vrede komt in de gebieden van de etnische minderheden. Dus in, in dat licht moet deze stap wel gezien worden. Vanuit Birma, Minka Nijhuis. Dank wel voor uw toelichting. Veel boze reacties op internet na de uitspraak van de Haagse rechtbank gisteren. De rechter bepaalde dat internetproviders Ziggo en Access for All... de website The Pirate Bay onbereikbaar moeten maken. Nou, Daarop keerden internetactivisten zich tegen de stichting Brein. Die had namelijk de zaak aangespannen. Alleen werd ook de verkeerde brein aangepakt. Monique Barendsen van Brein, goedemiddag. goedemiddag. Want van welke brein bent u? Ik ben van Brein BV in Haaksberg, een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in front- en oplossingen En dat voor de gemeentelijke markt. En, en niks te maken heeft met stichting Brein? Helemaal niets, nee. Zelfs geen banden mee, nee. Alleen dat wist niet iedereen? Dat is niet bij iedereen bekend, nee. En dat is, dat is bij ons al, een, al, al jaren een doorn in het oog. Ons bedrijf bestaat al sinds 1996 en ook onder deze naam. En op het moment dat de stichting Brein in het leven geroepen werd... hadden wij natuurlijk daar onmiddellijk commentaar op. Want ja, een verwarring is natuurlijk snel gemaakt. En, en waar heeft dat in dit geval toe geleid dan? In dit geval heeft dat geleid tot uh, een ontzettende toename... de afgelopen twee dagen van het aantal haatmails. Uh, telefoontjes die bij ons binnenkomen, de telefoon staat al wat gloeiend. Faxen, lange faxen met de meest walgelijke teksten. Faxen? Nog steeds faxen? <laughs> ja, ja, Heeft u facts. nog een fax? <laughs> Wij hebben ook nog een fax, ja. Die doet het bijna nooit behalve in dit soort dagen. Ja, en, en, maar wat schreven de mensen zoal? Nou, wilt u werkelijk dat ik deze teksten op de, op de, op de radio <haargelijks> ga vertellen? Maar dat is, uh, ja, wangelijke teksten als we krijgen jullie wel sletjes en hoe uh, halen jullie het in je hoofd? We vinden jullie wel echt dreigend en, en vervelende teksten worden ja. naar ons toegestuurd. En, en wat, wat doet u daarmee? Um, nou, in het verleden hebben wij nog wel eens de teksten die we binnenkregen... via mail of fax doorgestuurd naar de Stichting Brein met het verzoek... jongens, doe daar wat aan, want het is voor ons erg lastig, heel vervelend om daar wat mee te doen... Uh, wij proberen altijd nog een, als het een mail is, een reply te doen naar degene die de mail gestuurd heeft. Dat ze echt de verkeerde, de verkeerde organisatie aan de telefoon hebben aan de lijn hebben. Alleen er dat was nu zo te horen geen begin aan, denk ik. Nee, er was nu geen begin aan. Dat was in een normale situatie, varieert dat van het enkele tientallen mailtjes en faxen en telefoontjes in een week. En nu was het echt honderden tot duizenden. Uh, inclusief na het oproepen van Anonymous om um, uh, in hun hackernetwerk onze, onze service aan te vallen zijn wij gisteren ook massaal aangevallen. Nee, maar dan ga je toch naar de politie? Dat is onze tweede prioriteit. Onze hoogste prioriteit was om bekend te maken... dat wij niet de Stichting Brein zijn... om dat wereldkundig te maken... In tweede instantie was het om te zorgen dat onze bedrijfsvoering geen gevaar liep. Um, dat is voor ons natuurlijk uitermate belangrijk. En de derde stap is uh, in, ja, in conclaaf treden met de stichting Brein... en kijken wat we hier verder aan kunnen doen. Goed, Monique Barendsen van Brein, ik zal het goed zeggen. Um, ja. Sterkte met het verwerken van deze stroomprotesten. Dank u wel. Dag. Goedemiddag.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 Een private banker die een sparringpartner is en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abn Nu tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekan.nl Stop! Laten we het vuurwerk achter ons laten en samenwerken aan een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Dat is de nieuwjaarswinst van brancheorganisatie OSB.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 De drie grootste verzekeraars dreigen de tandartskosten voor kinderen niet meer volledig te vergoeden. Ze hebben een maximum vastgesteld en als een tandarts meer in rekening brengt, moeten de ouders dat zelf betalen. Minister Schipper zegt dat het experiment met vrije tandartstarieven snel afgelopen is als tandartszorg voor kinderen niet meer volledig wordt vergoed. Air France KLM gaat reorganiseren. De Franse tak Air France leidt zwaar verlies. KLM en Transavia boeken een kleine winst. Hoe de reorganisatie er precies uit gaat zien is nog niet bekend. De top van het bedrijf zegt dat de reorganisatie geen gevolgen heeft voor het personeel van KLM en Transavia. De extra kaarten die Ajax beschikbaar stelde voor de bekerwedstrijd tegen AZ zijn alweer op. Er waren extra kaarten beschikbaar omdat de Animo zo groot is, maar ook die waren binnen 20 minuten weg. Bij de bekerwedstrijd worden alleen kinderen en hun begeleiders toegelaten. En het best verkochte boek van vorig jaar is het familieportret van Jenna Bloem. Er werden ruim 260.000 exemplaren van verkocht. Op twee staat Sonnyboy van Aniet van der Zeil. En op drie Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Marco Verhoef. De wolken en de regen hebben plaatsgemaakt voor opklaring... en in het noorden van het land valt nog een enkele bui. Dat kan vannacht ook nog steeds gebeuren. De wind begint ook langzaam iets af te nemen. En daardoor gaat de temperatuur vooral in het binnenland flink omlaag... lokaal naar 2 graden. Boven het vriespunt, dat dan nog wel. In de kustgebieden liggen de temperaturen iets hoger. Morgen wordt het maximaal 7 graden. Dat is nog steeds iets te warm voor de tijd van het jaar... maar minder extreem dan de laatste dagen. We hebben nog steeds te maken met een stevige noordwestenwind die in de loop van de dag wel verder afneemt. Het blijft vrijwel overal droog en de zon die schijnt geregeld. Het weer ziet er eigenlijk best vriendelijk uit. En dat blijft de dagen daarna ook zo. In het weekende is er geregeld zon. Soms zijn er zelfs amper wolken. Neerslag zit er dan ook niet in en de temperatuur zakt nog wat verder weg. Zondag overdag 5 graden en in de nacht na zondag op veel plaatsen een paar graden vorst. En ook na het weekende blijft het voorlopig koud en droog. Aan de B-verkeersinformatie, er staat 90 kilometer file. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Dat is maar de helft van wat er normaal staat, die 90 kilometer. Files die opvallen, worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Twello en Deventer... 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Op de A7 Groningen richting Duitse grens... tussen Voksol en Sappemeer, 4 kilometer. Er ligt modder op de weg, de rechterrijstrook is dicht. Op de A27, en breda voorklopend Sint-Anderbos... nog 3 kilometer na een ongeluk... De weg is weer vrij, ook de verbindingsweg naar de A58 is weer open. In Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Voor Spouwbeek staat 4 kilometer file, daardoor staat er ook file op de A76... richting Geleen, voor Geleen 4 kilometer. Ik Keej, heren, die, uh, heren, er is voor beide opties iets te zeggen, maar laten we stemmen. Wie is voor? Wie is er tegen? Nou, ik ben er ook tegen. Mooi. Dan gaan we toch voor de witte paperclips.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 Zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De hoofddoek is een symbool van onderdrukking voor de vrouw. twitterde Geert Wilders eerder deze week. Hij zei dat naar aanleiding van de bedekkende kleding. die koningin Beatrix droeg in een moskee. Vandaag reageerde de koningin op de commotie. met een, een diepe zucht, zei ze. de opmerking van Wilders echt onzin. Nicole Vever was jarenlang NOS-correspondent in de Arabische landen. Nicole, heb jij uh, ervaren dat de vrouwen, of hebben de vrouwen al daar uh, hun hoofddoek als onderdrukkend ervaren? Ja, de vraag stellen is een bijna beantwoorden, want het wordt absoluut niet zo gezien. En de mensen die ik heb ontmoet in de loop der jaren, die zullen zich kunnen vinden in de woorden van de koningin. Want in principe is het dragen van een hoofddoek echt de keuze van de vrouw. Er zijn natuurlijk wel streken en milieus en gemeenschappen waar ja, tradities getrouw echt gebruikelijk is het hoofd te bedekken. En waar raar zou worden opgekeken als een meisje dat niet zou doen. Maar dan wordt er wel raar opgekeken door mannen. ...en door vrouwen. In principe is het de afspraak tussen een vrouw en haar god. En het beeld dat de gesluierde vrouw een, uh, ja, een onderdrukte vrouw is, dat klopt gewoon niet. Er zijn ja, vrouwen die leiding geven aan een groot bedrijf met hoofddoek... ...en vrouwen die uh, hun hoofd niet bedekken en niet verder komen dan het schoolplein en uh, nou ja, de nagelsalon of zo. Uh, dus ja, zo wordt er niet naar gekeken. Je ziet binnen families ook dat bijvoorbeeld de ene zus... Uh, ja, ...volledig bedekt is en de ander uh, in spijkboek zit... ...en die zitten gezellig aan de koffie. Uh, ja, en een man die heeft er gewoon eigenlijk in principe... ...als je kijkt naar de regels, niks over te zeggen. Ik werkte bijvoorbeeld met een collega wiens vrouw uh, een hoofddoek ging dragen... ...en dat ze al getrouwd waren. Nou, daar baalde hij enorm van. Wat hem betreft had dat niet gehoeven. Maar ook daar mag je als man in principe niks van zeggen. En wil dat zeggen dat er dan ook helemaal geen vrouwenonderdrukking is? Nou, de rechten van vrouwen zijn in de regio over het algemeen echt minder goed geregeld dan in het westen. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de voogdijen, hoe kinderen worden toegewezen na een scheiding, euh, dan trekken vrouwen vaak aan het kosten eind. Ze erven bijvoorbeeld minder, euh, ze hebben minder euh, invloed, minder machtige posities. Er wordt vaak met twee maten gemeten, er valt echt een hoop te bevechten. Maar als je kijkt naar de vrouwenrechtenactivisten die zich daarvoor inzetten, ja, die richten zich in hun strijd absoluut niet tegen de hoofddoek. Want daar zit het er niet in. Ze vechten tegen ja, bepaalde opvattingen, tegen een deel van de cultuur, de traditie, het conservatisme. Maar niet tegen de Koran. En wat bijvoorbeeld een bekende uh, vrouwenrechtenactiviste in Egypte daarover zegt. Ze zegt, ja de mannen die hebben de wetten geschreven. Het gaat meer om de interpretatie dan om uh, religieuze regels. Nu heb ik jou regelmatig in je reportages en kruisgesprekken op televisie wel eens met een hoofddoek op gezien. Was dat dan ook een eis van mensen daar dat je op die manier de uh, overstraat begaf? Nou, waar dat eigenlijk uh, als enige land het geval was, dat is in uh, Iran... In de islamitische republiek de Iran, daar zijn vrouwen verplicht op straat... een hoofddoek te dragen, uh, moslima's en niet-moslima's in. De rest van de regio is dat absoluut niet zo. He, daar is er uh, over het algemeen respect voor andersdenkende. Uh, men gaat ervan uit dat als je uit het Westen komt dat je dan christen bent. Voor christenen hoor je respect te hebben, dat zijn mensen van het boek. He, de mensen van het boek, dat zijn de, de joden, de, de, de, de moslims en de christenen. En ja, de religieuze regels schrijven voor ook die binnen de islam, dat je daar respect voor moet hebben. Uh, dus dat is mij eigenlijk nog nooit gevraagd. En als ik al in andere landen uh, mijn hoofd bedekte... dan is het gewoon bijvoorbeeld als je filmt in een moskee. Uh, en dat kun je eigenlijk ja, vergelijken... als je in uh, staphoors naar een huwelijk gaat... dan uh, kom je ook niet uh, uh, in je korte broek, zal ik maar zeggen. En uh, ja, je past je gewoon aan aan de gebruik van het land. En dat is uh, uit respect en niet uit iets anders. En jij deed dat vanuit Aman, Nicole Vever, voormalig nos correspondent Dank je wel. Het was voor een spaardersvolkje als wij zijn wel even slikken vanochtend. Het nieuws dat Shell stopt met de zegeltjes. Bij tankstations kunnen we na 1 april alleen nog maar airmails verzamelen. Shell mag de zegels inmiddels een ouderwets systeem vinden. Veel middenstanders zweren er juist bij. Dat merkte verslaggever Jeroen Schutijzer bij een slager in het Overijsselse Vollenhoven. Kent u dit zegeltje? Het is een spaarspaarzegel. U krijgt deze in sparwinkels bij de boodschappen. U spaart er vlug en veel mee. Zo van 1948 gaan we naar 2012. Slagerij Hete Brei in Vollenhoven. Ik was in een koteletje aan het hakken. En als ik er nou twee koop, dan krijg ik ook zegeltjes. Dan krijgt u ook zegeltjes. Hoeveel? Ja. Dan krijgt u drie zegeltjes. Drie, het is wat, hè? Ja, het is, een, het is een heleboel. Hoeveel duizend moet ik er dan sparen om uh, waarschijnlijk een levenworst gratis te krijgen straks? Uh, als u er uh, 200 spaart, krijgt u zowat een levenworst gratis. Zijn uw klanten nou dol op die zegels? Als ik het een klein beetje bekijk, zijn ze er stapelgek op. Er is niemand die zegt van, joh, hou die troep. Nee, niemand. Nee, echt niet. Het is natuurlijk makkelijk sparen, hè. Je krijgt ze gratis. En? Je krijgt diezelfde zegels ook? Bij de groenteboer... En bij de bakker en bij de slijter. Kijk, en dat tikt aan. En dat tikt aan. En voor de kerst merkt u dat een hoop mensen die, die boekjes komen inleveren? Met, uh, met de kerst zijn er bijvoorbeeld in een weektijd 450 boekjes ingeleverd. En nou is er zo'n olieboer die stopt hè, met die zegels. Ja, het is voor mij onbegrijpelijk. Er komt een klant aan. Is dat de klant van vandaag? Dat is de klant van vandaag. Wat heeft u er al meer gehad? Nou, ik had dit is de vierde. Bent u ook zo dol op die zegels? Jazeker. Al gebruik ik ze zelf niet, geef ik ze aan de buren. Want u spaart ze zelf niet? Ik hou niet van plakken en al die toestanden. Daar ben ik te oud voor. Maar ik, ik heb ze wel graag, want de buren zijn er wild op. En dan sparen ze zo en dan, dan kunnen ze weer een keer gourmetten en weet ik veel wat. Dus het is prachtig. Jan-Willem van Genen, Uw vader heeft dat al verzonnen, hè? Die, die, die zegeltjes voor de slager en de bakker. Ja, in 1948, net na de oorlog. Was alles eigenlijk nog op de bon. En een beetje dat uh, idee uh, heeft hij dit ontwikkeld. Ik ben daar uh, mee doorgegaan, ja, ja. En aan hoeveel winkels levert u nou die uh, zegels? Uh, ja, dat zijn er een paar honderd. Wat is het nut? Nou, het is een klantenbinding. Hè? Je, je, wat, wat je daarmee stimuleert is dat de mensen meerdere malen bij je terugkomen om die kaart vol te krijgen. En uh, ja, is die kaart vol, dan krijgen ze de korting. De zegeltjes moeten wel wat voorstellen. Hè? Dus niet dat je de 80.000 moet hebben en dan nee. krijg je 1 euro. Uh, nee, nee, dat schiet niet op. Uh, krijgt u nog steeds nieuwe aanvragen? Zeker, ja. Zelfs over internet. En nou is er zo'n oliemaatschappij, die stopt ermee. Ja. Dat deze in 1993 ook. Ja, Hun probleem was toen dat er nog andere oliemaatschappijen waren... die wel zegels gaven. Toen is deze ene oliemaatschappij, die dus nu stopt toch wel wat klanten kwijtgeraakt. 10 of zo. En toen draaiden ze het weer heel snel terug. Uh, het was het, uh, de, de reclameblunder van het jaar. Zijn we er nu wel rijp voor... om over te stappen op uh, dat vervelende systeem... van al die pasjes in je portemonnee? Daar geloof ik wat minder in. Het is A, geen tastbare korting die je de klant geeft. Je hebt een hele portemonnee vol met pasjes... die je wel elke keer bij je moet hebben... want anders kan er niks op worden gezet. En die zegels krijg je gewoon sowieso mee. Ja, Ik mag het niet hard zeggen... maar we hebben natuurlijk een soort Calvinistische inslag van, van vroeger... En we sparen graag. Nederlanders staan bekend als een heel spaarzaam volkje. Zoals het in 1948 al begon. Juist, ja. De supermarkt, hè? De supermarkt, U ja. kunt met de spaarzegels ook profiteren van allerlei attracties... als bonte avonden en zomerreizen. Het Polygoon Journaal uit het jaar 48. Geen zegeltjes meer van Shell. Dat betekent straks naar de uitzending. Maar eens even op de vloer kijken van mijn auto. Er ligt volgens mij nog voor drie handdoeken aan zegeltjes. Op de auto in Rotterdam. Daar is uh, Joris van de Kerkhof gegaan. Veel tanken onderweg, Joris. Uh, veel zegeltjes voor jou? Ja. Nou ja, je zou kunnen denken, als al die makelaars die hier bij elkaar zijn... Eh, ervoor eh, willen zorgen dat, dat huizen verkocht worden... dat je zegeltjes zal niet werken, denk ik. Hè? Nee. Maar wat dan wel? Je, je nou, moet zegeltjes doen. zal bij huizen inderdaad uh, absoluut niet werken. Uh, klanten binnenhalen. Aan de ene kant moet je als makelaar klanten binnenhalen... om huizen in de verkoop te kunnen krijgen. Uh, daar zijn genoeg leuke acties voor te verzinnen. Uh, bonnen voor uh, relaties die mensen uh, doorverwijzen of die zorgen voor nieuwe klanten. Wat op dit moment alleen het probleem is om uh, bezichtigingen en om klanten binnen te halen, uh, zodat de woningen ook verkocht worden. En daar hebben we, het lijkt nog niet echt boven water om die mensen over de streep te trekken. Nou gaat het om 7% en 4%, hè? minder verkoop en minder omzet. Daar gaat eigenlijk nergens over. Als de sector dan al in de problemen komt, uh, dan is er iets niet goed met de sector. Nou, ik denk dat het laatste uh, niet het geval is. Uh, het gaat hier al een beetje uit, ja, wordt het dan gezelliger? Oh, dat is de bedoeling dan, oké. Okay. Ja. Uh, de 7% is wanneer je kijkt uh, over heel het jaar, 2011 vergelijkt met 2010. Waarbij er toch een positieve invloed is geweest van uh, de verlaging van de overdrachtbelasting. Waardoor we eigenlijk een beter derde kwartaal hebben gehad dan, uh, dan normaal gesproken. Uh, hadden we die maatregel niet gehad, was het aantal transacties waarschijnlijk wat lager uitgekomen dan nu het geval is. Maar zelfs als het dan 10% zou zijn geweest, minder. Dat moet de sector toch, toch kunnen dragen? Of zijn het echt allemaal van die mannen die hun geld al hebben uitgegeven voordat ze het verdiend hebben? En vrouwen. Nee, eh, het hangt er een beetje vanaf waarmee je mee vergelijkt. vergelijkt. Eh, 10% is ten opzichte van 2010. Kijk je verder terug, dan is er eh, bijna 40-45% eh, verdampt of in ieder geval minder transacties. En je hebt natuurlijk mensen die eh, vooruitlopend op hun verkoopopbrengst en eh, ervan uitgaande dat ze eh, een goede verkoopprijs realiseerden. Eh, al is ze hebben gekocht en eigenlijk zitten daar de grootste problemen. Niet zozeer eh, in de sector, maar meer bij de consument die op die manier met dubbele woonlasten wordt geconfronteerd. En uiteindelijk een lagere verkoopopbrengst dan dat ze uiteindelijk verwachten. Je hebt natuurlijk pas ook laatst een huis gekocht. Voor jezelf. Ook met dubbele... Uh, ik heb dubbele woonlast gehad. En dat was wel in 2003, 2004. Dus uh, eigenlijk nog voor de crisis. Nou, woon ik in een huurhuis. Goed, hè? Uh, het hangt er vanaf. Ik denk dat als je na 30 jaar terugkijkt... en jij na 30 jaar uh, beseft wat je allemaal betaald hebt aan die huurwoning... dat je spijt zult hebben dat je niet eerder in een koopwoning bent gestapt. Maar nu op dit moment, kort graag... Nu op dit moment is er voor mensen die in een huurwoning zitten meer dan genoeg keus. Uh, ze kunnen over het algemeen voor een redelijk bedrag of een reëel bedrag de woning aankopen. En uh, nog steeds een lage rente financiering. Ja, Oké, okay. nou, ik weet niet of ik overtuigd ben. Over een kwartiertje is daar de vloer en dan mag u op gaan stellen. Dan mag u al deze mensen toespreken. Dank u wel. Ja, Dank u Straks Limburg wil meer hoger opgeleiden trekken met de uitbreiding van kenniskampus. En het wilde niet zo met die Nederlandse files, dat is op zich eens goed nieuws. Edwin Gersen bij de ANWB, hoe staat het ervoor? Ja, dat is uh, zeker goed nieuws. Veel files zijn korter dan gebruikelijk. Dat is niet overal te merken, zoals op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Twello en Deventer staat 5 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. In het noorden van het land staat op de A7 Groningen richting Duitse grens... voor Sappemeer 6 kilometer, er ligt modder op de weg, de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 amersfoort utrecht staat voor de Uithof, 3 kilometer file... er is een rijstrook dicht, want er staat een auto in brand. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Dit is de rapper Laquette. Deze rapper staat symbool voor de democratiseringsbeweging in Marokko. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor de rechter... omdat hij vier maanden geleden gearresteerd werd. Dat was officieel voor deelname aan een vechtpartij... maar zijn fans die denken dat het te maken heeft met zijn kritische teksten. Vandaag liet de rechter hem gaan. Wij praten hierover met Ellen van de Bovenkamp. Zij is correspondent in Marokko. Ellen, um, hij is dus weer vrij man. Waarom heeft de rechter besloten hem te laten gaan? Nou, hij is niet vrijgesproken. Hij is veroordeeld tot een vier maanden gevangenisstraf. En dat is precies de tijd die hij al vast zat. Dus hij is wel inderdaad vanaf vandaag weer vrij om te gaan en te staan waar hij wil. En waar werd hij precies van verdacht, deze rapper? De aanklacht was inderdaad mishandeling. Hij zou iemand geslagen hebben tijdens een demonstratie. Uh, dat zou gaan om een aanhanger van de koning... terwijl Hagrid zelf uh, tegen het regime demonstreerde. Maar eigenlijk was vanaf het begin af aan al duidelijk... dat het hier om een politiek proces ging. En dat bleek ook wel in de rechtszaal... toen verschillende getuigen elkaar tegenspraken... En ook het strafdossier tegen Haket bleek verschillende tegenstrijdigheden te bevatten. Dus dat is waarschijnlijk ook wel uh, een van de redenen waarom de rechter zich vandaag genoodzaakt zag om hem vrij te laten. Heeft hij nog zijn oordeel toegelicht, de rechter? Nee, nee. hij is uh, veroordeeld voor vier maanden voor die mishandeling. En nu hoorden we net al een stuk van uh, een van zijn reps. Waar zingt hij over? Wat is de boodschap die hij wil overbrengen? Hij heeft felle kritiek op het regime, met name op de koning... dat is in Marokko nog steeds uh, heel gevaarlijk. Zo zegt hij bijvoorbeeld in een van zijn reps dat in de nieuwe grondwet... de koning wel 61 keer wordt genoemd en het volk maar één keer. En daarnaast is hij heel erg kritisch op de ongelijkheid in Marokko... waar rijken ontzettend rijk zijn en armen eigenlijk nauwelijks uitzicht hebben... om hun situatie te verbeteren. En hoe zijn de reacties op deze uitspraak van de rechter? Er barstte meteen een groot feest los in de rechtszaal. Er waren heel veel activisten aanwezig van een protestbeweging. Laakhet was zelf vandaag niet aanwezig. Die was nog in de gevangenis. En de hele menigte heeft zich toen van de rechtszaal naar de gevangenis verplaatst om hem op te wachten. En tegelijkertijd was het meteen weer een soort van protest. Er werden leuzen geschreeuwd en gezongen. Mensen zijn ontzettend blij dat zij vrij is. En tegelijkertijd uh, laten ze weten de strijd nog niet op te zullen geven. Want al die dingen waarover Laak uh, rapt, die uh, zijn natuurlijk nog niet veranderd in Marokko. Ellen van de Bovenkamp, dank voor jouw verhaal vanuit Marokko. Misschien hebt u de sportjes wel gehoord, Limburg, je zal er maar wonen. Limburg voert campagne voor zichzelf. Daar willen ze meer werkgelegenheid, zodat er meer mensen komen wonen en de krimp wordt gestopt. Daarom wordt de campus bij DSM uitgebreid. Er wordt er 180 miljoen euro gestoken in het aantrekken van nieuwe bedrijven en opleidingen. Vandaag werden de plannen gepresenteerd op de campus. Trouw verreiswerk. Mijn naam is Grijskamp. Ik ben directeur van DSM Resolve. Um, en wij zijn partner samen met MUMC in de provincie in het Enabling Technology stuk. En dat gaat over faciliteiten voor de research, als u me wilt volgen. Nu met onze scanning elektronenmicroscoop die we hier hebben, kunnen we uh, zo'n urinekatheter onderzoeken. En uh, wat we dan doen eigenlijk is een stukje eruit knippen. We kunnen hier geen water in die microscoop brengen, want dan krijgen we allerlei problemen. Maar er zijn nu microscopen die uh, in staat zijn om uh, met in een waterige omgeving te werken. En zo'n microscoop gaan wij straks hebben. Heet en wat kost die? Oh, wat kost die? <laughs> die kost uh, rond het miljoen uh, euro. We komen nu in een echt laboratorium. Overal ingewikkeld ogende over machines, centrifuges. Dezelfde technologie kun je ook gebruiken om te kijken naar wat gebeurt er in een celmateriaal wat gebeurt er in bloed, in urine? En die toeters die u daar ziet, dat zijn de moderne massaspectrometers. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat in een magnetisch veld... die moleculen naar boven geschoten worden en weer terugkomen. En hoe snel ze die weg afleggen, zegt iets over hoe zwaar ze zijn. Meneer Bert Kip, u bent de directeur van DSM Rieshoff. En u laat ons allerlei prachtige dingen zien. Waarom juist deze dingen? Deze voorbeelden zijn met name de technologieën die heel duur zijn. En die je als enkel bedrijf, als MKB'er of universiteit moeilijk alleen kan financieren. Maar juist door deze technologie met elkaar neer te zetten... dat zijn echt de voorbeelden van waar de regio profijt heeft van die bundelen van die krachten. U gelooft in die campus, waarom? Ik geloof in die campus omdat ik het nu zie werken. Ik zie de voorbeelden van bedrijven als Sebek en Lensus die besloten hebben om zich hier ook blijvend te vestigen... en waar ze, als ze dat alleen zouden moeten doen... Ja, dat totaal niet voor elkaar zouden komen. En? Ja, dus uh, echt uh, greepgoed. Ja, ja, deze meneer kan met één druppeltje namaakolie... een sinaasappelsmaak geven aan medicijnen of aan limonade. Oh, whatever. Nee, aan de andere kant raak lekkerder. Geweldig, ja. Ja. Hans Kerkels van dit nu nog kleine ja. bedrijfje. U hebt al dreigend gezegd, maar dat blijft niet zo. Wij, uh, wij gaan groeien. Oké, okay, maar dan moeten er hier mensen komen werken. En die mensen ja. moeten hier willen wonen. En waarom denkt u dat ze dat zouden doen? Waarom komen mensen hier wonen? Nou, ik... Ja, want dat is een van de bedoelingen, hè? Dat ja. het hier niet meer leeg loopt. Dat de krimper uit is. Ook ik ben van het, uh, de meer noordelijke regionen van het, uh, van het land hier naartoe gekomen. En toch ziet u er nog goed uit? Ik zou niet meer weg willen. Ik zou niet meer weg willen. Ik vind het een fantastische omgeving. Maar, dus... hoe, maar hoe krijgt u andere mensen zover dat ze dat ook zien? Ik denk dat het initiatief wat vandaag gestart is. om ook samen met de provincie, met de DSM en met de universiteit iets dergelijks neer te zetten. Dat is alleen maar een stimulans en een enorme boost om. Uh, om mensen uit de regio, maar ook ver buiten de regio, euh, hier naartoe te halen. U komt uit India. Klopt. Blijft u hier wonen? Ja, ik woon hier al voor 11 jaar. Ja, dat is een leuke ervaring. Vanaf Campus Limburg, Trudy van Rijswijk. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bondscoach Paul van As heeft de woede van Hockey Minnet Nederland over zich afgeroepen door Teun de Nooyer en Taka Takema te passeren voor de trainingstages in Australië en Spanje. Een groot deel van deze middag gingen drie van de tien trending topics op Twitter over deze beslissing. De meeste twitteraars vinden de beslissing onbegrijpelijk, maar er zijn ook mensen die vinden dat het van lef getuigt. Al wordt coach van As nu wel zeer kwetsbaar voor kritiek en legt hij zijn hoofd op het hakblok. De voormalige coach van de Mark Lammers van de vrouwenhockeyers gelooft eigenlijk niet dat het definitief voorbij is. Hij twittert, coach geeft andere jongens een kans en zet ervaren spelers op scherp. Logisch, maar weet zeker dat beide heren meegaan naar de Olympische Spelen. Een Duitse miljardair stopt de komende jaren miljoenen in een bedrijf in Friesland... dat water zuivert met behulp van bacteriën. Volgens de Leeuwarden Courant wil de rijkste vrouw van Duitsland, Suzanne Klatten... de wereldproblemen helpen oplossen. Het Friese bedrijf Paak heeft voor 60 landen zo'n 1500 installaties geleverd. Ze maken afvalwater geschikt voor hergebruik... en halen kostbare grondstoffen als fosfaat terug uit het water. Uit het afval wordt energie gewonnen. Het bedrijf in Friesland denkt door de miljoenenimpuls... in vijf jaar tijd twee keer zo groot te kunnen worden. In New York heeft de dirigent Alan Gilbert van de New York Philharmonic de uitvoering van de negende symfonie van Mahler stilgelegd. Het orkest was bezig met het beroemde slotdeel van Mahler's Zwanenzang. Iets waar dirigent Gilbert in een interview erg lyrisch over was. Het uh, yeah, is hard om in woorden te maar het is werk dat ik denk dat nooit om naar het hart van matter maar toen Gilbert met zijn orkest bezig was met dat moeilijke en kwetsbare slotstuk van Malers symfonie, gebeurde er dit. En niet even, maar minutenlang hield de hinderlijke beltoon van de iPhone aan. De dirigent legde daarop de uitvoering stil en vroeg of de stoorzender kon worden uitgeschakeld. Volgens het New York Philharmonic is het bij hem niet eerder voorgekomen... dat een concert was stilgelegd vanwege een beltoon of een andere dissonant. En dan muziekgeschiedenis uit de jaren zestig. NRC Handelsblad meldt dat de Lou Reed en John Keel een rechtszaak hebben aangespannen tegen de erfen van Andy Warhol. Warhol. De zaak draait om de hoes van de cultband The Velvet Underground. De hoes van de LP is bekend geworden door De Gele Banaan, ontworpen, ontworpen door Warhol. Maar Lou Reed en John Kill vinden nu dat het auteursrecht... van een van de bekendste platen uit de geschiedenis bij hen ligt. En dat brengt ons bij het einde van dit uur. Na zes uur, wat gaan we doen? Dan hebben we een discussie met de, over de tandartsen. De rekeningen die eh, worden doorberekend aan kinderen... die toch eigenlijk gratis tandheelkundeverzorging zouden moeten krijgen. We spreken met de tandartsenverzekering... maar ook met de verzekeraars die dit met elkaar hebben afgesproken. Tot zo.